Marjette Krol met het NOS Journaal. Op de EK afstanden in Heerenveen heeft de Rus Pavel Kulishnikov... goud gewonnen op de 500 meter. Dajda in het tap pakte het zilver in 34 seconden en 47 honderdste, Maar Kulishnikov was bijna een tiende van een seconde sneller. Jan Smekens werd vijfde en Kai voorbij zesde. Bij de vrouwen veroverde de Russin Olga Vatkulina goud op de 500 meter... Net voor de Oostenrijkse titelverdedigster Vanessa Herzog. Beste Nederlandse was Femke Kok op de vierde plek. De Oekraïnse president Zelensky vindt de schuldbekentenis van Iran... over het neerhalen van het Oekraïnse vliegtuig... dat woensdag bij Teheran neerstortte, niet genoeg. Hij wil dat Iran Oekraïnse onderzoekers toelaat op de ramplek. Ook wil hij dat Iran de verantwoordelijke voor het neerschieten berecht... en dat het land compensatie betaalt... Vannacht gaf Iran toe dat het toestel niet is neergestort door een te technisch mankement, maar door een Iraanse raket. Het OM doet geen nieuw onderzoek naar een fatale woningbrand in Hellevoetsluis in 2016. Het brandweeralarm werkte niet goed en de watervoorziening was niet op orde. En De kinderen van het bejaarde echtpaar dat bij de brand om het leven kwam hadden daarom aangifte gedaan tegen de brandweer en de gemeente... Volgens de veiligheidsregio blijkt uit onderzoek... dat het echtpaar sowieso niet meer te redden was geweest. Volgens de kinderen is er geen onafhankelijk onderzoek gedaan... en ze gaan tegen het besluit van het OM in beroep. En Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry... heeft een overeenkomst gesloten met Disney. Ze heeft een paar weken geleden voor de tekenfilmaker teksten ingesproken... in ruil voor een donatie aan een organisatie die olifanten beschermt... schrijft de Britse krant The Times... De overeenkomst zou kunnen wijzen op nieuwe activiteiten van het paar. Woensdag kondigden Harry en Meghan aan dat ze zich willen terugtrekken uit het Britse Koningshuis. Het weer, het is droog, af en toe zon, hooguit 7 graden. Morgen nog wat warmer, vooral in de ochtend ook flink wat wind. En vanuit het noordwesten dan ook af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 7 adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook robert op zaterdag. Als je gek bent op vogels, dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs. En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat is leuk om te doen en je helpt de vogels... Tel ook een half uurtje mee. Van 24 tot en met 26 januari. Kijk op tuinvogeltelling.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Van de maand, eind van de maand januari altijd raadje je plaatje bij uh, Café 4. En uh, toen ik deze plaat instak, Albert-Jan, wist zijn meteen van... Nou, dat is Rick Ashley. Yeah, quick... Nou is het toevallig dat Roy van Buringen nog op zoek is... naar mensen voor het team van uh, ZFM. Dus wie weet, misschien is het wat voor jou... Nee, ik ben boven de 50 uh, moet je andere soorten muziek draaien. Echt waar? <laughs> maar ja, dat komt ook langs. Die huidige top 40. weet jij daar nog veel van? Nee, niet veel meer. Nee, nee, nee. nee, pa, nee, pa, nee. Pa, maar daar hebben we ook wel mensen voor, hoor. dat komt helemaal goed. Raad je plaatje, 25 januari in Café 4. Het is uh, even na drie uur, uur twee alweer van uh, Zaltvoort op zaterdag. En wat gaan we daarin allemaal doen? Nou, uiteraard uh, rond de klok van half vier, dat bent u van ons gewend. De evenementenagenda, dus houdt uw pen en papier bij de hand. Ondanks het feit dat er wat mindere evenementen zijn. Het is eigenlijk de rustigste maand van het jaar. En daarna zal het wel langzamerhand uh, losbarsten met de evenementen. Natuurlijk allemaal richting uh, de grote Grand Prix in april-mei. Goed, uh, verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. Zo hebben we nieuws over de aankoop van het panden van het Badhuisplein. En uh, de verbeelding neemt café De Overkant over. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En als je kijkt, dan zwaait uh, Albert-Jan even snijden. www.zfm-live.nl Sluit wel aan op de platen die we nou gaan draaien. Somebody's watching me. Ja, zo. Heel yeah, toevallig hoor, is dat. Ik kan er ook niks aan doen. Uit de jaren tachtig is hier de single van Rockwell... met Michael Jackson daarbij. Jawel. Het zijn van die platen die heel vaak uh, komen bij dit uh, programma kort op zaterdag. En dit is daar een voorbeeld van. Je hoorde de zingen van uh, Santana en Holdan. Laat die uh, Albert-Jan en ik uh, lekker mee kunnen zingen. Maar we houden de microfoon dicht. Want daar zitten jullie ook weer niet op uh, te wachten. Nou, we sprak je net in het dialect. Ik verstond er helemaal niks van. Ik denk, wat ga je nou doen zo meteen, uh, Albert-Jan? Zeg het nog een keer, wat ga je doen? Ik hoop, pardon, pardon, He? Oh ja, aankoop van de panden van het Badhuisplein. Toch? Zoiets, ja, hè? Ja, maar eerst nog even breaking news. Ja? Uh, want na drie van de acht ritten in de 3000 meter voor dames... heeft zojuist Esme Visser de snelste tijd neergezet in 3,5915. En op de tweede plek uh, momenteel Irene Schouten 4,0448. Dus uh, er zijn nog maar drie ritten verreden, hoor. Er komen nog acht ritten. Maar SME Visser heeft een prima snelle tijd neergezet. Zelfs onder de vier minuten. Goed, terug naar uh, het aankoop van de panden in het Badhuisplein. De afgelopen jaren heeft de gemeente diverse panden aangekocht aan het Badhuisplein en de Forvageplein. Deze verwerving is de gemeente gestart toen in 2008 de wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd werd op die panden. In januari van dit jaar is de gemeente echter van deze passieve vorm van verwerving over gegaan tot actieve verwerving van deze laatste vier panden... van het wooncomplex op het Badhuisplein. Hiervoor is door de gemeente in januari 2019 een opdracht verstrekt... aan T. de Boer, randstedelijke rentmeester en taxateur. In juni 2019 uh, werd reeds de eerste van de vier panden aangekocht... en ook voor de tweede pand zijn de onderhandelingen nu positief afgerond. Voor de twee resterende panden lopen gesprekken met de eigenaren... Zodra alle woningen in eigendom van de gemeente zijn, zal, de proces, zal deze de procedure starten om het gebouw geheel te slopen. Nou ja, natuurlijk met het oog op het uh, vernieuwde badhuisplein, inclusief hotel en casino. En noem maar op, lijkt mij. Oké, okay, ja, nee, daar is het ook voor, ja, uiteraard. Ook. Dus we wachten al voor die uh, plannen verder gaan verlopen trouwens. Maar eerst uh, aankomende maandag natuurlijk, hè, die belangrijke informatieavond over de Formule 1.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 Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. I'm like green lights in your body language. Seems like you could use a little pump company from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute. Don't waste a minute. Tell her the street lights in the city. Hall. You can call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names or faces. You so sent me naked pictures from a neck, not to the waist, I get my feelings involved. Stop returning my calls, the flaws, turning the walls and barricades. And I'm Music, watching movies, talking to the walls in my room Walking through the halls in my head Just trying to make sure it all makes sense I ain't made of no money, maybe someday you can take it from me I'm up too late Thinking about you An M.I.A. for Three nights at the motel Under street lights in the city palms Call me what you want, when you want, if you want And you can call me names if you call me up Three nights at the motel Lekker heel veel muziek uit de jaren 80. Vanmiddag tussen 2 en 5 bij het geluid van Zandboort. Zo ook deze van de Duran Duran en de Wild Boys. Ja, overdag tussen ochtends en 3 uur s middags is de verlengde Hadstraat afgesloten. In verband met de werkzaamheden aan het station. En dat betekent dat het verkeer of via de van Spijk kan gaan of via de Sofiaweg. Nou, heb jij, uh, zeg maar, uh, connecties met uh, de Van Albert Jan? Ja, en met connection. <laughs> en met connection. <laughs> Hoe is het? Heb je daar uh, extra verkeer van uh, ja, door de Vanspijkslaag? We, we hebben extra verkeer. En, uh, nou ja, de, kijk, de bussen die van het station komen, dat, maar dat, is, dat was al, altijd al een probleem. En dan heb je mensen die dus... Aan te, tegenovergestelde richting aankomen rijden. Die blij, en links en rechts heb je auto's geparkeerd. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen wat er dan gebeurt. Dan wordt er getoeterd. Ja. Die, die automobilist gaat niet aan de kant, want die bus moet, die heeft erg voorrang. Maar goed, de, uh, dat is geïntensiveerd. Die, uh, het aantal toeters uh, in de straat. Oké, okay, dus je kan wel spreken over een uh, knelpunt in het verkeer. Absoluut. En het aangeven van knelpunten in het verkeer. Wat een brug is dit weer, uh, meneer Arms. Want momenteel... Het is toch geweldig dat het allemaal zo samenvalt? Momenteel wordt het namelijk door de gemeente een inventarisatie uitgevoerd... onder de bewoners om de knelpunten in het Zandvoortse wegennet in kaart te brengen. Via een interactieve plattegrond kunnen Zandvoorters aangeven... wat zij gevaarlijke situaties vinden... en daarbij wordt tevens gevraagd om een voorstel tot verbetering van die situatie. Het huidige gemeentelijke verkeers- en vervoersplan, GVVP in het kort... stamt uit 2004 en is niet meer up-to-date... Wethouder Jo Berendsen van de openbare ruimte wil groot inzetten op een geheel nieuwe mobiliteitsvisie voor Zandvoort. Hoe kijken Zandvoorters er tegenaan en hoe denken zij dat dit opgelost kan worden? Wij als Zandvoorters kennen ons dorp en de situatie in uw eigen woonwijk. Het beste, Help u, helpt u ons kennis te vergaren dan kunnen wij, de gemeente dus, de mogelijkheid gevaarlijke situaties oplossen. Vult u dus de interactieve plattegrond in is de oproep van de wethouder. De plantengrond is te raadplegen via de website van de gemeente. Ga naar het nieuwsoverzicht en volg de link in het bericht verkeer en vervoer in Zandvoort. Waar ziet u kansen en knelpunten? Dus hoe meer mensen zich daar uh, naartoe vervoegen en aangeven... wellicht dat de gemeente daarmee wat kan om het gemeentelijke vervoers, verkeers- en vervoersplan te upgraden. Dus doe daaraan mee, zodat ik de evenementen van de komende dagen maar eerst te zien. Want dit jaar bestaat uh, CFM 30 jaar en het dringt me ineens bij, bij deze. CFM maakt iedereen kans om op de radio te komen. De contactlijn, de contactlijn, het contact tussen jou en ons. Grijp snel de telefoon en draai op druk 02507 303 Ja, dat hadden we heel vroeger, zeg maar aan de beginperiode van uh, CFM. Hadden we de contactlijn? Dan kon iedereen gewoon live inbellen in de uitzending. En daarna ging de telefoon en dan kwam je meteen op de Sanfoods Radio. Wel leuk om dat spotje weer een keer terug te horen. Zo dadelijk hoor je de evenementen van de komende dagen. Maar eerst deze Cool Kids.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 Ik ben met dit jaar 30 jaar en er gaan allemaal hele mooie dingen gebeuren. Dit jaar. Rondom het 30-jarige bestaan van de Zandvoortse Radio. Dus hou oh, dus in de, in de gaten en hoor je vanzelf wat er allemaal gaat gebeuren. Dit was trouwens de single van Echo Smits en Cool Kids. Vier overal, vier abonnees zitten klaar voor de evenementagenda voor de komende dagen. Nou, het valt mee hoor. Ja? Goed, uh, waar beginnen we? We beginnen morgen. Morgen half drie. Dan is er weer jazz in Zandvoort. Met Ak van Rooijen en Jorij Stanik. En uh, dat is natuurlijk een van de concerten in de serie van uh, Jazz in Zandvoort. Uh, het begint allemaal om half drie. De deur gaat open om half drie en duurt tot vijf uur. Altweest 15 euro. En de locatie: natuurlijk Theater de Krocht. Wat een, met een prachtige akoestiek. Dat allemaal morgen vanaf half drie in de, de Theater de Krocht. De grote Krocht 41 al hier. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Morgen vanaf half drie in Theater De Krocht. Dan morgen na afloop van, theater, uh, van het theaterconcert in De Krocht... Uh, bent u van harte welkom uh, bij het Wapen van Zandvoort... want dan is het weer tijd voor Jazz in het Café. En dat is een, elke tweede zondag van de maand in de winter... Jazz in het Café in samenwerking met classi ClassicJazz.nl. Gratis entree. Met morgen trio grande. Dat allemaal morgen vanaf 5 uur... tijdens Jazz in het Café bij het Wapen van Zandvoort. Gasthuisplein nummertje 10. Voor meer informatie kijk even op de Facebookpagina... van het Wapen van Zandvoort. Blijf even bij het Wapen van Zandvoort... want de derde donderdag live is ook bij het Wapen van Zandvoort. Dat is op 16 januari. En dat is, is, begint s'avonds om 8 uur. De entree is gratis. En uh, op de 16e hebben, we, hebben ze live met M Mick Janmaar. Als vanaf uh, de nummer Als de Brandweer. Uh, vanaf 8 uur dus die 16e januari. Tijdens de derde donderdag live bij het Wapen van Zandvoort. Wederom gastruisplein nummertje 10. Of kijk even op Raadpleeg hun Facebookpagina. Dan gaan we naar de 19e. Dan is het weer Classic Concerts. Opening concert. Uh, dan krijgen, worden we... Dan komt het Heemsteeds Philharmonisch Orkest, is de gast in de protestantse kerk. En dat begint allemaal om drie uur. 19 januari, Classic Concerts, openingconcert, het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Drie uur, protestantse kerk, die 19e januari. En op 31 januari is het tijd voor de kinderdisco en wel bij Pluspunt. En de Vlemingstraat 55, dat is van 7 uur s'avonds tot 9 uur s'avonds. Dus het Pluspunt kinderdisco op de 31 ste dan gaan we nog even door naar februari. Om 9 februari is het tijd voor wederom jazz in Zandvoort met Jean-Louis van Dam Quartet. Maar wederom uh, half drie tot half vijf, die negende januari. Waarom zeg ik dat vaak? Want tegenwoordig zijn veel van die concerten vrij vroeg uitverkocht. Hè? Dus vandaar, als je er naartoe wil, wees er snel bij. Kijk, uh, voor dit, ook voor dit concert op 9 februari met Jean-Louis van Dam Quartet. Al oh, even op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort www Want ook daar staat informatie over dit concert En over alle andere concerten van dit prachtige jazz gebeuren. Tot zover. Oké, okay, ja, dat is inderdaad een uh, vrij kort, Daar ben ik helemaal niet gewend uh, Albert-Jan. Nee, nee, ik, maar ik geniet er wel even van. Maar... Oké, okay. <laughs> ja, ja, je hebt helemaal gelijk hoor. Genoeg te doen oké? Okay, hier in Zandvoort in de winter. Zandvoort bruist altijd van de activiteiten. En de evenementen ook, die kun je nalezen op de ZFM app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En je blijft op de hoogte van de, de laatste nieuwtjes. En uh, alles uit Zandvoort en de regio. Ja, dan gaan wij uh, nu een plaat draaien van uh, Eddie Murphy. Hier is Party All the Time. Very good at this. She's left the phone. You disappear Nice to meet you Nice to meet you What's your name? Let me treat you To a drink I like the way you talk I like the things you wear I want your number tattooed On my arm in ink, I swear Een lekker blokje weer op de zaterdagmiddag. En de maandagmiddag voor de herhaling van dit programma. Zandvoort op zaterdag. Als eerste hoor je Party All The Time, Eddie Murphy. En daarachteraan naar uh, Horan en Nice To Meet You. Voordat het uh, regio-nieuws met je door gaan nemen... is nog even een update over het EK afstanden. En wel de 3000 meter voor uh, dames. Die is namelijk uh, gewonnen door Esmee Visser. Uh, met 359,15 15 en uh, dat is een uh, hele snelle tijd uh, die ze gereden heeft. Want, en uh, op een vierde plek uh, vinden we Carlijn Achterbeke uh, uh, met 4-0-2-19. En op een vijfde plek Irene Schouten 4-0-4-48. Visser dus winnaar van de 3000 meter bij de dames voor de EK-afstanden in Herenveen. Goed, nou gaan we naar het regio nieuws. Oké, okay. yes. uh, uh, dan gaan we naar uh, de blauwe tram. En wel naar de verbeelding, neemt namelijk het café aan de overkant over. Café de Overkant, het cafégedeelte van de blauwe tram, is in andere handen gekomen. Uitbater Ab van der Molen is vorige week zaterdag met pensioen gegaan. Het beheer wordt overgenomen door de verbeelding. Van der Molen heeft voor de verhuizing naar Café de Overkant... jarenlang het gemeenschapshuis gerund. Hij nam 40 jaar geleden de exploitatie over van zijn vader. Eerst alleen en later samen met zijn vrouw Carolien. Nadat het gemeenschapshuis werd gesloopt... ging het stel verder in de blauwe tram... dat zodoende de naam Café De Overkant kreeg. Vorige week zaterdag gaf Van der Molen een afscheidsreceptie. Het werd een gedenkwaardige afscheid... want het café puilde uit met vrienden, gasten en relaties... in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. En gezien het feit dat zoveel jaren een horeca niet bepaald... in je koude kleren gaat zitten... vond hij het meer dan voldoende. Hij gaat zich nu onder andere meer tijd besteden. Aan zijn geliefde golfsport... Het horeca van de Blauwe Trem wordt overgenomen door de coördinator van de verbeelding, Rogier Leegwater. De verbeelding is een netwerkorganisatie die bestaat uit lokale organisaties, ondernemers, opleiders en zorgaanbieders. En tot doel heeft om zandvoortes die onder de WMO-participatiepet of, uh, of jeugdwet vallen, een passend werk te bieden. Of dat ook dat betekent dat het beheer van het horecagedeelte... voor arbeidsplaatsen voor de verbeelding gaat zorgen... is vooralsnog niet bekend. Oké, okay, nou Ab van der Molen inderdaad met pensioen. Ja, Ab oh. en, je zei, en je zei het al jarenlang. Ook bij het begin van uh, ZFM uh, was uh, Ab al helemaal uh, ruim uh, betrokken bij de radio. Dus ook dank aan uh, Ab van der Molen inderdaad voor alle afgelopen jaren. En het mooie is, jij zegt het, uh, van hij is met golf bezig. Ja. Nou had natuurlijk jaarlijks een toernooi... wat heel erg uh, bekend Klop, is geworden. Klap van de, molen. van de molen. Ja, ja. dat was een uh, groot uh, toernooi en een mooi toernooi. Mooie uh, golftoernooi En uh, ja, Ab gaat uiteraard lekker door met het golven. Kon ik wel draaien, het is stil aan de overkant uh, erachteraan. Maar nee, <lacht> die draaien we niet. Wel wat anders uh, Nederlandstalig. Ook lekker zo op deze zaterdagmiddag. In de maandagmiddag. Als je naar de herhaling luistert van...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 Weet je ook wat stilte is? Want het deed: Kan niet zo.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 Dat waren Nick en Simon op de Zandvoortse Radio met Pak maar mijn hand. 3 januari heeft onze burgemeester David Molenburg een toespraak gehouden op de nieuwjaarsreceptie. Mocht je die toespraak nog terug willen horen, hij is terug te luisteren bij ZFM. Kijk even op de Facebookpagina ZFM Zandvoort. Ik ga via YouTube de hele toespraak van burgemeester David Molenburg terug horen. Hier zijn de Nolens. deze platen nog een keer draaien, dus de stof er even afhalen, de stof onder de naald. Zo oud is het allemaal weer. de Nolan Sisters hoor je, en I'm in the mood for dancing. Ja, dan hebben we op zaterdag, maandag, op zaterdag maandag, zaterdagavond hebben wij bij ZFM, de uh, Nightwalk met Mario Sandvoort. en toen dachten ze van de organisatie van Le Champion, van dan maken wij een lightwalk. In plaats ja, van een nightwalk. walk. is een evenement eind februari waar, waar u aan deel kan nemen. Zowel als wandelaar als. of als uh, kunstenaar. Uit, uitwerkend, uitvoerend kunstenaar. kan u ook uw bijdrage leveren. Want we hebben het inderdaad over de Zandvoortse Light Walk. Zandvoort namelijk, vormt namelijk op zaterdag 22 februari. het decor voor een gloednieuw wandelevenement. Langs de drie parcours worden uitgestippeld. worden lichtkunstwerken en acts getoond aan de wandelaars. De organisatie doet een oproep aan kunstenaars, ondernemers en bewoners. Wil jij of u een bijdrage leveren aan het Zandvoort Lightwalk... het lichtevenement in Zandvoort? De organisatie staat open voor de ideeën van kunstenaars... enthousiastelingen, acteurs, muzikanten die het leuk vinden... om in het donker iets te laten zien aan de duizenden wandelaars. De locatie is afhankelijk van wat u kunt en wilt laten zien. Samen kijken we dan naar de juiste beschikbare locatie langs de route, doet Tom Limmen namens de organisatie Le Champion nog een oproep. Er zijn een paar criteria waaraan een uiting moet voldoen. Ten eerste moet de act een uniek zijn en tot de verbeelding spreken. Het moet opvallen in het donker en het moet zoveel mogelijk als zelfvoorzienend zijn van qua stroom. Wie interesse heeft om een culturele bijdrage te leveren aan de Zandvoortse Lightwalk, kan contact opnemen via Tom www.limmenapenstaartjelechampion.nl Tom.limmenapenstaartjelechampion.nl Een geweldig light-evenement op 22 februari tijdens de Zandvoortse Light Walk. Dus hebt u ideeën? Ga naar de ga Tom.limmenapenstaartjelechampion.nl en schrijft u in. Dankjewel om gaan ook die berichten uh, na te lezen op onze Facebookpagina of uh, kijk even op uh, de app. En uh, over de routes gesproken trouwens van uh, de, de Livewalk. Die zullen we binnenkort uh, ook gaan melden in, uh, de of op onze diverse mediakanalen. Dus dan houden we je op de hoogte van de Lightwalk hier in Zandvoorts.